De avonturen van Tom Duim Ergens hier ver vandaan woonde er een reus... die een ruzie had met een gierige tovenaar over het delen van de schat. Na de ruzie zei de reus dreigend tegen de tovenaar... Ik zou je onder mijn duim kunnen verpletteren als ik dat zou willen. Nu wil ik je niet meer zien. De tovenaar haaste zich weg... Maar van een veilige afstand schreeuwde hij zijn vreselijke wraak uit. Ha, Macadabra. hier doe ik nu deze spreuk. Dat de zoon die je vrouw binnenkort zou geven... ...nooit groter mag groeien dan mijn eigen oh. duim. Deze baby is helemaal niet ruizig. maar hij is onze baby. Maakt niet uit hoe klein. Nadat Tom Duim was geboren waren zijn ouders ten einde raad. Ze konden hem nooit vinden. Ze konden hem nauwelijks zien. Waar is hij naartoe? Ssss, praat zachtjes. Ze moesten altijd fluisteren omdat ze bang waren de kleine jongen doof te maken. Ik ben hier, papa. Je kan me nooit zien. Sorry, zoon. Tom Duim speelde altijd liever met de kleine wezens in de tuin dan met zijn ouders die zo anders dan hemzelf waren. Hé hey slak, hoe gaat het? Hij reed op de rug van de slak en danste met de lieverheersbeestjes. Zo klein als hij was, hij had altijd veel plezier in de wereld van de kleine dingen. Maar op een noodlottige dag ging hij op bezoek bij een kikkervriend. Hij was nog niet op een blad geklommen of een grote snoep slikte hem op. Njou, maar ook de snoek was veroordeeld tot een slecht einde. Oh, nee, helop. Even later wachtte hij in het aas wat was uitgegooid door een van de vissers van de koning. En even later lag hij onder het mes van de kok in de koninklijke keukens. <tied> Eindelijk wat frisse lucht. De vis stonk zo slecht. En tot ieders grote verbazing stapte Tom Duim uit de buik. Heel erg levend en een beetje geschrokken van het avontuur. Huh? Wat in immers naam is dat? Oh, ik ben Tom, meneer. Een hele goede dag. Wat moet ik doen met dit kleine ventje? En toen had hij een hersenscheetje. Oh, hij kan de koninklijke bediende worden. Hij is zo klein. Ik kan hem op de taart zetten die ik aan het maken ben. Wanneer hij over de brug marcheert en op de trompet blaast... zal iedereen een adem inhouden van verbazing. Oh, wat is dat? Is dat echt? Ik denk dat het wat magie is. Nooit was er iets zo wonderlijks gezien aan het hof. De gasten applaudisseerden opgewonden voor het talent van de kok... en de koning zelf klapte het hardst van iedereen... Fantastisch. Wat een wonder. Hier voor jou. De koning beloonde de slimme kok met een zak vol met goud. Tom Duim had zelfs meer geluk. Ah, Tomme, Je maakte me een elze. De kok maakte van hem een bediende. En hij bleef een bediende met alle voordelen die daarbij hoorden. Alsjeblieft, Tom. Hij is je vervoer vanaf nu. En dit is je zwaarte voor je bescherming. Dit is geweldig. Dank je, chef. En hier is wat koninklijk eten. De koning eet dit zelf. Ah! Mm. Wow! Dit is zo lekker! Tom kreeg alle goede dingen en in ruil marcheerde hij op en neer over de tafel bij alle bakketten. Waar hij trouwens enorm van hield. Hoe gaat het met u, meneer? Erg goed, Tom. Mooi pak. Tom zwaait gelukkig rond en fluit als hij een vrouw ziet. Mevrouw, uw schoonheid is hemels! De vrouw giechelt. Oh, grappig Tom, je bent de beste. Oh, hoe erg ik die Tom haat. Hij heeft mijn koning van me gestolen. Hij zocht zijn weg door de borden en glazen terwijl hij de gasten amuseerde met zijn tropet. Wat Tom daar niet wist. Was dat hij een vijand had gemaakt De kat die, totdat Tom kwam, het knuffeldier van de koning was Was nu vergeten Ik zal je niet sparen Tom En, zwerend dat hij zijn wraak zou krijgen op de nieuwkomer Belaagde Tom in de tuin Ren Tom, ren weg van het paleisje om je eigen leven te redden uh, Dat denk ik niet toen Tom de kat zag, rende hij niet weg. Wat de bedoeling van de kat was. Hij trok zijn gouden pin en schreeuwde tegen zijn witte ruitenmuis. Aanvallen! Aanvallen! Auwe! Mijn gevonden binnen! Gestoken door het kleine zwaartje, draaide de kat zich om en vluchtte. Omdat brute kracht niet ging werken, besloot de kat om Tom te bedriegen. Tom heeft een zwaard, maar ik heb het verstand Ik zal hem wel krijgen met mijn sluwheid De kat deed alsof hij toevallig tegen de koning liep toen hij de trap afkwam De kat miauwde zacht Miau. Oh, katje, wees voorzichtig Nee Sire, u moet oppassen Wees op je hoede, er wordt een plot tegen u gepland Wat bedoel je? Oppassen voor wie? Welk blot? En toen vertelde hij een vreselijke leugen. Tom Duim wil je eten vergiften met een giftig kruid. Ik zag hem de bladeren plukken een paar dagen terug in de tuin. Wat? Ja, uw hoogheid. Ik hoorde hem exact deze woorden zeggen. Nu, de koning heeft al eens eerder met erge buikpijn in bed gelegen, omdat hij te veel kersen had gegeten. Oh, hoe gemeen van Tom. Ik mocht hem zo. Maar hij vindt u niet aardig, lijkt het mij. De koning was bang omdat hij vergiftigd kon worden. Dus stuurde hij zijn bewaker om Tom te halen. Haal hem nu meteen. He, hij prikte mij met zijn zwaard en nu moet hij het zwaard van de koning gaan voelen. Uwe hoogheid, ik moest bij u komen. Oh, uw hoogheid. Kijk. De kat bevestigde zijn woorden door een giftig blad onder de zadel van de muis te halen, waar hij het zelf had verstopt. Dat is niet van mij. Dus je was niet van plan een giftig blad in het eten van de koning te stoppen en hem ziek te maken? Huh. Tom Duim was zo verbaasd dat hij niet de woorden kon vinden om te ontkennen wat de kat had gezegd. Arresteer hem nu meteen. De koning, zonder te wachten, gooide hem in de gevangenis. En omdat hij zo klein was, sloten ze hem op in een slingerklok. Wat een pech heb ik! De uren gingen voorbij en de dagen ook. Het enige wat Tom deed, was heen en weer zwaaien, terwijl hij zich vasthield aan de slinger. Tot de nacht waar hij de aandacht trok van een grote nachtvlinder die rondvloog in de kamer. O, oh, beste vlinder! Laat me eruit! Tom duim huilde, tikkend op het glas. Oh, jeetje, wie ben jij? Ik ben Tom. Help me alsjeblieft hieruit. Oh, het is slecht om vast te zitten. En zo gebeurde het. De vlinder was zelf net vrij, omdat zij gevangen zat in een grote doos waarin ze net een dutje had gedaan. Ze had medelijden met Tom en liet hem vrij. En vrij ben je. Dank je. En waar ga je nu naartoe dan? Ik weet het niet. Ik kan nergens naartoe. Geen zorgen. Ik zal je naar het Vlinderkoninkrijk brengen. Waar iedereen net zo klein is als jij. Ze zullen daar goed voor je zorgen. Echt waar? Heel erg bedankt. En dat is wat er gebeurde. Tot op deze dag. Als je het Vlinderkoninkrijk bezoekt kun je vragen om het Vlindermonument te zien wat Tom heeft gebouwd naar dit fantastische avontuur. Verlies nooit je hoop als je het moeilijk hebt. Ze zijn slechts het begin van een avontuur.